Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het westen van de landen van Congo... gewaarschuwd dat daar verschillende patiënten aan de ziekte lijden. Het bericht dat er iemand is overleden aan het virus... kan de organisatie niet bevestigen. De Wereldgezondheidsorganisatie wacht op goedkeuring van Congo... om een experimenteel vaccin in te zetten. Vier jaar geleden was er een grote ebola-uitbraak in West-Afrika. Naar stierven ruim 11.000 mensen aan. Toen waren er nog geen vaccins beschikbaar. Er gaat geen Saoedisch geld meer naar extremistische moslims in Nederland. Dat heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken beloofd aan een delegatie Kamerleden die bij hem op bezoek was. Enkele weken geleden ontstond een commotie toen bleek dat meerdere islamitische organisaties in Nederland geld ontvangen uit het buitenland. De zorg is dat dat geld ook terechtkomt bij fundamentalistische moslims. In het Utrechtse muziekcentrum Tivoli-Vredenburg blijkt vannacht een studentengewond te zijn geraakt toen een luik uit de plafond naar beneden kwam. Het was tijdens een feest voor studenten. De vrouw hield er een snee in haar onderarm aan over. Na behandeling in een ziekenhuis mocht ze naar huis. Het feest is vannacht stilgelegd en vanochtend zijn de luiken in het hele gebouw gecontroleerd. Daaruit bleek dat het een incident was. Geplande evenementen kunnen dus gewoon doorgaan. En voor de dam die eergisteren in Kenia doorbrak was geen bouwvergunning aangevraagd. Dat zegt de instantie die de vergunning afgeeft. Door het ongeluk kwamen zeker 44 mensen om het leven. Er wordt in de modder nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het weer tot slot afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog. Vannacht een graad of 10. Morgen is het eerst tamelijk zonnig. Het wordt dan ook nog 22 tot 25 graden. Maar daarna, in de loop van de middag, vormen zich steeds meer stapelwolken. Het blijft waarschijnlijk wel droog. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Up town, funky up town, funk you up Up town, funky up, Uptown, funk you up I said up town, funk you up, Uptown, funk you up uptown town, funk you up, Uptown, funk you up, come on, dance, jump on it If you suck, and flown it, if you freaked and own it, don't think about it, come show me Come on dance, jump on it. If you've sucked it and flown it, what well, a Saturday night, and we in the spot. Don't believe it, just watch. Unforgettable smile You're unforgettable Just think about you. it said life, won't you take me by the hand take me somewhere new I don't know who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 sky